Meester Flint, de journalisten zijn er. Ja, laat ze binnen, kerel. Welkom, welkom, dames en heren. Mevrouw Sunshine, kent u mijn cliënten, mevrouw Roxy Hart? Dames en heren van de pers, ik voel me zeer vereerd dat u alle hier naartoe bent gekomen voor mijn persoontje alleen. U wilt natuurlijk weten waarom ik de klootzak heb neergeknald. Zit He? een... Zitten, pop. Meester Billy Flynn zingt de journalist de rap. Zonder dat zijn mond beweegt. Nou ja, bijna. Waar geboren Mississippi en je ouders? Zie je vermogen, hun adres groen Groene zoden. Het wees een verhaal apart: het klooster van het heilig hart. Sinds van hier? Was niet ben. oh hoe zo dat Hij hey, besloot me. de besten waren en me laat je je oh, als een teger rooster versus bokser school grijp me naar het pistool oh ja oh ja bij allebei the allebei. Ze grepen men naar het pistool pistool pistool pistool we Het is eigenlijk heel begrijpelijk, zij is zedig maar, hij beledigd haar, en de zaag ik alleen nog maar, dit is verdedigbaar. En hoe gaat het? Ik zit te trillen. En je spijt dan een <laughs> geintje zeker. Hey. Dit is verdedigbaar. Oh ja, o oh ja, zij allebei, zij allebei, zo grepen zij naar het... Laat maar horen! Pistool, pistool, Wat? pistool, pistool. Oh ja, oh ja, Ik zei al harder harder.